10 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal.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 ANWB Verkeersinformatie. Je hoort het al in het weerbericht. In het hele land kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten. Ook waar dus al gestrooid is. En daarnaast komt er lokaal nog dichte mist voor. Vooral in Gelderland en in Flevoland. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... staat tussen Kelpen en Gratum 3 kilometer door bergingswerk. De rechter reis ook is dicht. En dan problemen op de N210 vanuit Rotterdam... naar Krimpen aan de IJssel voor de Algera brug. De weg is daar zo glad dat het vrachtverkeer de brug niet overkomt. En er is geen omleiding, want het is de enige toegangsweg van Rotterdam naar Krimpa aan de IJssel. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Een brief krijgen voor je overleden dochter terwijl ze gewoon naast je op de bank zit. En een nieuwe vorm van onderwijs: een seksschool in Wenen. Dit en andere bizarre, ware gebeurtenissen in kan waar zijn. Vanavond om half elf bij de Vara op Nederland 1. Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Culinair beenhammertje per 500 gram maar 2,99. Plus geeft meer. Vooral in het weekend. En het weekend begint bij Plus op vrijdag. Mmm, dat wordt weer smullen dit weekend. En deze week krijgt u bij 20 euro aan boodschappen... het pop-up album helemaal gratis. Dat is ook lekker. NOS NOS NOS langs de lijn met Menno Remijer. Goedenavond, de Turnbond heeft de knoop doorgehakt. Jeffrey Wammers mag niet naar de Olympische Spelen. De bond kiest voor Epke Zonderland. Ja, dan gaat eigenlijk het licht op groen, zeg maar. En dan, uh, dan kun, je, kun je los. Zo voelt het een beetje. Dus je krijgt inderdaad wel, uh, wel energie ervan. Deze uitzending ook een lang gesprek met Martin Sturkenboom. Interim-directeur bij Ajax zit in het oog van de storm van de bestuurscrisis. En kreeg onlangs nachtelijk bezoek van tja, wat, supporters? Dat is uh, angstaanjagend, dat is bedreigend. En zo was het ook bedoeld. In de Eredivisie wordt dit weekend gewoon gevoetbald. Sneeuw of geen sneeuw, niet iedereen is daar gelukkig mee. Feyenoord coach Ronald Koeman vindt dat de KNVB... de hele speelronde beter had kunnen afgelasten. Dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Als ik uh, de wedstrijd heb gezien voor de beker... en ik zie het aantal toeschouwers en ik zie uh, hoe men op de tribune zit... dan lijkt me dat geen pretje. Nou, dat hebben ze in Heerenveen ondervonden of het een pretje was of niet. En als we Frank Wielaert vanavond hebben gehoord... dan was het in dat opzicht een pretje dat het een leuke wedstrijd was. Heerenveen, Rodier Zee, Frank. Ik heb me kostelijk vermaakt, hoewel ik hier ook naartoe ging met... waarom gaat dit in hemelsnaam door? Maar dan zit je hier en dan is het een hartverwarmende wedstrijd... die je krijgt voorgeschoteld. Na vier minuten al lag de openingstreffer erin. Dost maakte hem en het was het begin van een doldwaze avond... waarin uh, ja, die eigenlijk aan elkaar ging, van de Oez, de, Azen, de oos. Want uh, uh, na negen minuten was het al 1-1 via Malki. Een paar minuten later alweer 2-1 via Jan Maat. En toen de mooiste goal van de avond. Weer een heel fraai hakje van Malki die als enige nog wist waar de bal gebleven... Was en er ook nog zijn hak tegen aankreeg voor 2-2, vlak voor de rust. En uh, na de rust kwam uh, Rodier C. voor het eerst en de enige keer ook uh, op voorsprong via de Beulen. Sibon, hij was er in amper twee minuten ingevallen. En hij maakte hele belangrijke 3-3. Maar de belangrijkste hakbal van de avond was van Jurisic. Het was de inleiding uh, voor de 4-3. Die uiteindelijk werd binnengetikt door Dos nadat hij eerst nog een rondje om de doelman van Rodier C. heen had gedribbeld. En uh, de 4-3 binnenschoot. En daartussendoor zaten nog ontzettend veel kansen. Een hartverwarmende wedstrijd. En we bibberen nog na een beetje van genot, maar vooral toch van de kou. Ja, en Heerenveen naar een keurige vierde plek? Ja, ook dat natuurlijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor Heerenveen. Dat ze uh, absoluut uh, bij zijn gebleven in de, ja, de top. Daar zitten ze nu nog, uh, nu nog bij. Rode JC moet daar nu eventjes uh, passen in, uh, in de subtop. Ja, en deze wedstrijd had het echt alle kanten opgekund. Ik heb ervan genoten, en of het dan koud is, ja of nee, ja je zit een beetje te bibberen op de ja. tribune, maar dat, dat vergeet je hoor, als je zo'n wedstrijd ziet. Daar kun je op kleden, zei, dus bij ons thuis altijd. Ja, ja dat is He? ook zo. En toch Trouwens. heb ik koude tenen. Mee, en, ja, dat wel. En die koeman die kon nog uit het noorden, ook, We hebben we het over. <laughs> uh, Frank, hartelijk dank. Graag gedaan. En uh, gelukkig warm, jongen. Ja. Frank Wielaert was vanavond bij Heerenveen Rode JC. Ik zei het al, de turnbond is eruit. Epke Zonderland mag naar de Olympische Spelen. Ook Jeffrey Wammers had aan de eisen voldaan. Maar ja, er mag maar één Nederlandse turner in actie komen. En dus moest de bond kiezen. Voor Zonderland. dus. Topsportmanager Adroskam. Roskam. Nou, de voornaamste uh, reden die uh, de doorslag heeft gegeven. is uh, het, het ging om uh, de kans op een uh, medaille. Dat uh, was uh, de, de lijn waar we op waren. We uh, hebben naar de prestaties in eerste instantie van de laatste twaalf maanden.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 Ja, je kan natuurlijk op verschillende manieren bekijken. Uh, uiteindelijk uh, ja, of je met een honderdste of een duizendste of een miljoenste uh, tweede of derde of vierde wordt. Hè? Maar een verschil is een verschil. Uh, er zijn uh, ook nog een heel aantal andere redenen die uh, eigenlijk uh, ja, zeg maar de kansen van, uh, van Epke, waardoor we die uh, hoger uh, inschatten. Dat is met name ook als we kijken naar de laatste hele Olympische cyclus. Dan heeft Epke zeg maar, uh, vele keren finale plaatsen gehaald die iedere keer ook tot hogere kwalificaties uh, leiden. Alle Toernooien waar hij heeft opgetreden, inclusief de World Cups, heeft hij ook finale plaatsen behaald. Hij heeft vier keer een medaille gehaald, twee keer op een WK en twee keer op een EK. Zijn uitgangswaarde is eigenlijk uniek in de wereld. Er is maar één turner die een hogere uitgangswaarde heeft op rekstok. Zijn hoogste scoren, er zijn eigenlijk maar vier turners die die scoren ook kunnen turnen. Dus al dat soort cijfers vallen in het voordeel uit. En dan, ja, dan zijn andere dingen toch van, van minder gewicht. zij topsportmanager Ad Roskamp in toelichting op die keuze voor de Epke Zonderland. In gesprek met Edwin Cornelissen hier nu aan tafel. Edwin, als je het zo hoort, is het een, een, een redelijk logische keuze ook. Ja, het was in dat opzicht ook wel een keuze die iedereen kon zien aankomen. Hè. De Turmbond heeft er nooit echt een geheim van gemaakt uh, dat de medaille kandidaat naar de Spelen moet. Uh, ook gesteund door NOC en NSF. Hè. Die hebben dat echt als een soort van credo staan. En uh, ja, als je de staat van dienst bekijkt van, uh, van Epke Zonderland, dan uh, legt Jeffrey Wammes het echt wel tegen hem af. Uh, Epke doet zo dadelijk in Londen echt mee voor de medailles. Maar ja, dan mag je van Wammes niet echt verwachten. Nee. Uh, de reactie, we hoorden Epke al heel kort net eventjes. Hij schreef in een reactie op Twitter wat fijn om te horen dat ik naar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 wel energie ervan. Ja, het ligt op groen in zoverre dat je nog wel vormbouw moet tonen. Hè? Ja, klopt. Moet, uh, dit jaar uh, heb ik vier momenten, op vier momenten de kans om vorm uh, te tonen. Door middel van een score van 14,5. Maar ja, dat moet makkelijk dus, uh, zijn toch voor jou? Ja, dat, uh, dat is inderdaad niet een uh, groot obstakel. Dus uh, ja, ik hoop ook dat het uh, meteen op het eerste toernooi uh, gaat lukken. Dat ik uh, vanaf dat moment uh, daar in ieder geval niet meer mee bezig hoef te houden. Nu is de vraag natuurlijk nog even wat Jeffrey Wammes gaat doen. Hij heeft eerder een beetje geschermd met een gang naar de rechter. Uh, met name ook omdat ze uh, het fenomeen vormbehoud en de termijn waarin je daarom moest voldoen uh, betwisten. Is dat nog iets waar je je zorgen om maakt? Uh, nou, nee, nee, niet echt. Omdat, uh, ja, de, eigenlijk alle, bijna alle sporters moeten in dit jaar de vormbehoud tonen. En uh, Als je die termijn uh, op januari gaat zetten, dan uh, denk ik dat maar heel weinig sporters naar de Olympische Spelen gaan. Dus, uh, dus ja, ik verwacht niet dat, dat, uh, dat het een één anders wordt. Uh, het vormbehoud kan, uh, kan worden uh, getoond op een aantal toernooien. En uh, ja, ik ga vanuit uh, dat ik die uh, dat je die kans ook gewoon krijgt. Hoe heb jij die twee zo'n een beetje ervaren? Lijkt me niet echt prettig, hè? Nee, er nee, was wel uh, ja, veel, veel uh, onrust en, en ruis en uh, ja, afleiding was het eigenlijk. En uh, daarom heb ik me ook uh, eigenlijk zo weinig mogelijk mee bezighouden. En uh, geprobeerd er gewoon te focussen op. Uh, op de op de trainingen en uh, ja op de route richting de, de spelen. Dus, uh, maar het is, nee, het is niet uh, natuurlijk niet heel fijn en het uh, het, het is mooi als uh dus op een gegeven moment dat, uh, dat het wel achter de rug is. Ja, en dat is de keuze natuurlijk op je valt. Epke Sonnenland was dat. Uh, Edwin, heb je iets al gehoord van, van Jeffrey Wammers? Ja, dat ging allemaal via via. Hij uh, wil de boel eerst even laten bezinken. Nog niet echt reageren. Hij heeft tegenover het ANP zich wel laten ontvallen... dat hij vindt dat uh, de Turmond terecht alles aan heeft gedaan... om Epke te sturen. Dus niet, niet objectief is geweest. En uh, hij zegt bij, uh, daarbij dat zijn sport hard huilt. Dus ja. Uh, ja, de emoties nou ja, zijn er natuurlijk wel. Is ook niet zo gek hè? natuurlijk. Nee, nee dat was, was, was ook zijn droom hè? om uh, naar de Spelen te gaan. En het blijft natuurlijk ook een beetje krom... Ja. dat als je eigenlijk wel een soort van wereldtopper bent... dan ja. geen medaillekandidaat, maar wel een wereldtopper... dat je niet op de Spelen bent. Ja. Uh, uh, meestal volgt er dan in Nederland nog wat. <laughs> ja. Nou, ja, we kennen het inmiddels. He. Ja. Uh, meer sporten. Uh, ja, de advocaat van Wammers, dat is dan de volgende stap. Ja. Die hebben we ook nog eventjes gesproken uh, vandaag. Uh, die blijft bij zijn standpunt. En uh, die stelt dus nog altijd dat hij vindt... dat Jeffrey Wammers voorgedragen had moeten worden. Ten eerste vanwege dat verhaal... Uh, dat Jeffrey Wammers bij de WK in toon. Ja in punten dichter bij een podiumplaats op uh, sprong zou zitten... dan dat Epke dat zou zijn op rek. Maar het voornaamste is dat hij ook vindt dat je voor een voordracht... aan alle eisen moet hebben voldaan. Dus de nominatie, de eis van de Internationale Bond en vormbehoud. En dat laatste vormbehoud moet Epke ja. dus nog tonen. Ja, precies. Dat gaf uh, uh, Zonderland net al antwoord op. Laten we even luisteren naar wat Atte de topsportmanager daarover te zeggen heeft. Nou, ik bestrijd dat, ik concludeer dat ook in de, in de procedure en in de regels van NOCNSF nsf uh, de mogelijkheid tot vormbehoud uh, doorloopt tot uh, later dit jaar. En als we hadden bedoeld dat uh, dat vormbehoud al getoond had moeten zijn, dan hadden we al die regels en die mogelijkheden niet opgenomen. Dus in die zin mocht uh, Jeffrey Wammes en zijn advocaat besluiten om uh, het een en ander bij de rechter uit te vechten, dan vrees jij dat niet? Nou, ik, ik maak me daar geen zorgen over, nee. Pratend over vormbehoud. Twee weken geleden kwam er een persbericht van de KNGU. Epke Zonderland heeft al vormbehoud getoond tijdens het testevent in Londen... op een ander toestel, namelijk de brug. Gisteren kwam ineens het bericht van de KNGU-voorzitter dat dat toch niet zo was. Hoe zit dat? Ja, nou dat klopt. Dat is uh, wat mij betreft ook een vervelend punt. Dat reken ik mezelf ook aan. Er is uh, een aantal weken geleden intensief overleg geweest met NOC en NSF... over hoe we die omschrijving moesten interpreteren. En daar is op dat moment uitgekomen... dat er uh, op enig toestel vormbehoud getoond kon worden. En op basis van dat overleg, en dat is uh, zorgvuldig en uitgebreid geweest... is dat bericht ook naar buiten gebracht en door diverse partijen bevestigd. Daarna is er opnieuw overleg geweest... En uh, uiteindelijk is daar gekomen. als we dat zorgvuldig willen doen en alle intenties uh, uh, recht willen doen, ja, dan, wil, dan willen we dat toch niet staande houden. Dus dan geven we er toch uh, de uitleg aan en de interpretatie aan dat er vormbehoud getoond moet worden op het toestel waarop de kwalificatie ook is afgedwongen. Uh, en dat is dus nu uiteindelijk de uitkomst en dat betekent dus dat uh, er nog vormbehoud getoond moet worden. Op het toestel waarop hij uitkomt. Ja. En niet op het toestel waarop hij in Londen een ander toestel. Mijn hemel. Ja, het is echt uh, hogere wiskunde. Ja, door onderhand. Uh, maar ook en... een beetje knullig. Ja, dat is het ook. Ja. En dat, is, dat geldt eigenlijk een beetje voor die hele procedure... Ja. zoals dat is gegaan. Want ja, het is natuurlijk heel vreemd dat je eerst een bericht naar buiten brengt... dat hij toch vormbouwt heeft getoond. Vervolgens dat moet weer, uh, weer moet herzien. Terwijl ja, iedereen die logisch nadenkt... die snapt dat je vormbouwt moet tonen ja. op hetzelfde toestel. En ja, blijkbaar is daar dan weer wat tijd overheen gegaan... en bemoeienis van allerlei partijen. Maar het maakt allemaal natuurlijk een enorm knullige indruk. Um, ja, de topsportmanager ging wel door het stof. Zei, ja, daar, ben ik, uh, daar ben ik niet blij mee nee. hoe dat allemaal uh, is gegaan. Maar ja, het maakt natuurlijk een, een zwakke indruk... En wat wat misschien nog wel belangrijker is. Het heeft voor heel veel onduidelijkheid gezorgd bij de sporters. Dus daar valt de turnbond zeker wel wat te verwijten. Maar goed, feit blijft dat, dat het vormbehoud nog getoond moet worden. En dat het in de ogen van de bond wel degelijk nog kan. Ja, Even terugkomen, toch nog op de laatste kansen voor Wammers. Met name als zijn advocaat, begrijp ik. Denk je dat dat nog voor de rechter komt? Nou, dat is de grote vraag natuurlijk. Er spelen meer factoren een rol. Allereerst, wat zal de kans van slagen zijn? Er staat nergens dat daar aan dat vormbehoud ook een termijn is verbonden. Dus de vraag is of een rechter dat dan ergens wel kan lezen, zoals de advocaat blijkbaar ja. van Wammers dat doet. Uh, er zit natuurlijk een financieel plaatje aan, dus de vraag is, wil hij het echt doorgaan zetten? Wammers heeft afgesproken met zo'n advocaat dat hij het weekend eventjes de boel laat bezinken en dat hij dan maandag een knoop gaat doorhakken of hij het al dan niet voor de rechter gaat brengen. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, met dat gekonkel met die procedure ja. en het herzien van dingen en zo, uh, heb je misschien wel aanleiding om het eens een keertje door een rechter ja. te laten toetsen. Ja, ja. En een topsportleven is kort, dus uh, uh, Wammers we moeten afwachten of er een tweede kans komt. Ja, nou heeft uh, uh, Wammes uh, het voordeel dat hij aan heren herenturnen doet. Kijk, bij dames ligt dat, uh, ligt dat wat ja, anders. Hè? De, ja. Daar zijn de carrières echt kort. Uh, heren die kunnen over het algemeen wel lang mee. Uh, er zijn uh, turners die uh, ver in de dertig zijn. Dus wat dat betreft kan hij wel uh, vooruit. Maar ja, ja, als je vrij blijft van blessures, Edwin. Dat He? is waar. En wat natuurlijk ook meespeelt is uh, de mentale knauw die hij nu krijgt. Want uh, ja, de volgende spelen, vier jaar verder, Precies. hou je dat vol. Met al die trainingsuren, dat is nog een opgave. Ja, ja. en dus kun je je voorstellen dat er toch een gang naar de recht komt. Maar maandag horen we daar uh, meer over... En dan zullen we het ook over berichten. We zouden het haars vergeten, maar er zijn ook uh, vrouwen die uh, een Olympisch ticket uh, wilden bemachtigen. Er waren er twee gegadigden, Celine van Gerner en uh, Wyoming Marcela. De keus viel op Marcela. Weer dezelfde grondregel, de grootste kans op een uh, medaille. Nou uh, presteren beide dames nog niet op het niveau dat ze aan de lopende band uh, medailles scoren. Dus uh, we hebben dat ook gezien als de grootste kans op een finale. Dus een top 8 uh, plaats op Olympische Spelen. Uh, nou, ook daar hebben we weer als meetlat gebruikt het wereldkampioenschap van 2011. De laatste mondiale confrontatie van de wereldtop. Als we dan naar de scores van de beide dames kijken dan, uh, dan eindigt Wyoming op een negende plaats en uh, Celine op een uh, twaalfde plaats. En er komt nog een tweede argument bij dat uh, op de Olympische Spelen veel meer kamsters zullen turnen. De, de, de omvang van de landenploegen zijn daar wat kleiner. En dat betekent dat landen weinig uh, sprongspecialisten in zullen zetten. En dat veld is bij de dames met name niet zo breed. Dus dat vergroot nog eens haar kans op een finale plaats. En eventueel daarna zelfs ook misschien wel een medaille. Het ja, was weer de uitleg van, van Ad Roskam, even voor de duidelijkheid, de topsportmanager Deze keuze verrassende denk ik dan bij zonder landvammers. Ja, en ik denk ook een lastiger keuze voor de topsportmanager. Kijk, ik had vooraf ingezet op Celine van ja. Gerner. Ja, die heeft in meerkampfinales gestaan. Ze heeft toestelfinales bereikt. 2010 op het EK nog vierde geworden op balk. Dus toch best wel een behoorlijke staat van dienst. Maar ja, wat Ad Roskam heeft gedaan, die heeft gekeken naar de afgelopen WK waar Celine van Gerner dan een klassering op balk heeft neergezet en naar het afgelopen Olympisch kwalificatietoernooi in januari, waar uh, Yomi Marcela het heel goed deed op sprong. Hij heeft die klasseringen tegenover elkaar gezet en gezegd, ja, Marcela is inderdaad dichter bij uh, een finale plaats dan wel een podium. En wat heel belangrijk is, is dat element wat hij noemde van ja, het deelnemersveld op sprong is wat beperkter tijdens de spelen, dus er zijn minder concurrenten, ja. dus de kans op een finale is groter. Dat heeft wel een belangrijke rol gespeeld. Want dat geldt ook voor NOC en je moet duidelijk kans maken op uh, medailles. Dat telt gewoon ja. hoog mee. Goed, uh, of, maar al het al verrassende keuze, Marcelo naar de Spelen. Laten we maar eens eventjes luisteren naar uh, wat de persoonlijke coach... van Celine Vergener te zeggen heeft. Uh, Gerben Wiersma. Ja, het is dus, um, uh, ja, voor Celine en mij uh, enorm balen en een grote teleurstelling... dat, uh, ja, dat uh, deze keuze op Ejomi uh, is gevallen. Um, aan de andere kant uh, uh, begrijpen we ook dat, uh, de, dat deze keuze maken... een hele lastige is, omdat er verschillende invalshoeken zijn... die je kan, uh, kan kiezen. En uh, vandaar dat we ook het, uh, ja, uh, het besluit van Adros kan uh, respecteren. Nu zien we bij de mannen dat zich een heuse strijd ontspant. Hè? Dat uh, Jeffrey Wammers ook dreigt met juridische stappen, et cetera. Uh, is er bij de vrouwen ook zo'n constructie denkbaar, of leggen jullie er gewoon bij neer? Nee, kijk, wij, de, de, wij, de afgelopen jaren hebben wij op een hele andere manier ook samengewerkt. Uh, Vincent die heeft uh, Celine uh, gecoacht uh, naar een hoger plan. En ik hoop dat Rayong hetzelfde over mij uh, zal zeggen. Dat ik in ieder geval altijd mijn volledige medewerking heb uh, gegeven. Wij hebben die, uh, die strijd zeker niet en uh, een advocaat gaan we zeker niet, uh, niet raadplegen. Um, dit, dit hoort er ook bij en uh, um, het kwartje is niet onze kant uitgevallen. We hebben verloren en uh, ja, dat doet pijn en dat is uh, ontzettend vervelend en verdrietig. En nogmaals met name voor, uh, voor Celine. Uh, en aan de andere kant hartstikke mooi voor, uh, voor Wyoming. Ja, Gerber maar de coach van Celine van Gerne. Uh, en toen, jij, jij constateert het al in het, in het gesprek, wat valt mij ook op... Ze gaan er hier heel anders mee om bij die vrouwen. Ja, het contrast is inderdaad groot. Bij de vrouwen is het acceptatievermogen een stuk uh, groter. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken... dat zij uh, in dat traject naar de Spelen toe alles als team hebben gedaan. Hun grote droom was om zich als team te plaatsen ja. voor de Olympische Spelen. Dus dan is de gunfactor blijkbaar ook wat groter. Bij de mannen was meteen al duidelijk dat het een strijd tussen individuen zou gaan worden. Uh, Epke versus Jeffrey, nou ja, dat is gebleken. Maar het contrast is inderdaad wel schrijnend. Wyoming, ja, Marcela voor de vrouwen en Epke Zonderland namens de mannen... Naar de Olympische Spelen in, uh, in Londen en in Cornelis. Dankjewel. You've got to stay on this rock, not a rock. island on which you found a love twitch. You that in your He got wild, he didn't understand That there's money to be made Beauty is a card that must get played By organization But la, she was such a good I know you De Koeks. Het winterweer heeft u van alles van gemerkt vandaag. Maar ook het Nederlands kampioenschap schaatsen op de Korte baan had er last van. Het was helemaal namelijk in Alteveer, dat is bij Stadskanaal, Heel in het weg vanaf Hilversum. U hoort het allemaal in een reportage van Steven Daleboud. Ja. Is hij aan? Hij is niet aan. Ik ben in de in de klas. Nou staat ik aan. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal de berichten gehoord over de wereld in de Nederland. Ja, Johan Zuidema, de voorzitter van de ijsklub De Toekomst in Alteveer. Hij heeft er al dagenlang naar uitgekeken, naar dit NK-korte baan. Maar hij moet het nu toch eerst even uitstellen. Want vele schaatsers die mee willen doen, die zijn er nog niet. Ze staan vast in de file, want er zijn veel files vandaag vanwege de sneeuw. Kijk, als de top van Nederland hier komt te de, komt de schaatsen... en ja, de, de weersomstanden die zijn zo dat, dat, het, ja, dat iedereen vaststaat. Ja, wat, wat moet je dan? Die hebben, sommige dames hebben vijf uur in de auto gezeten en uh, die schaatsen... Ja, leuk natuurlijk zo'n NK-korte baan. Maar in Nederland gaat het schaatsen tegenwoordig vooral over lange baanschaatsen. Korte baanschaatsen was ooit erg populair. Duizenden mensen kwamen naar de wedstrijden toe. Vooral in dit deel van Nederland was het erg groot. Langs de baan staat ook Boele de Vries. Hij is een legende, een korte baan legende. Nou ja, een legende wat is een legende natuurlijk. Ik heb al heel wat wedstrijden uh, gereden uh, met die korte baan. Ik heb dus uh, ik ben in uh, 47 kwarteertrendkampioen geworden bij de jongens. Ja. Toen een 50 weer. En toen in 5, 56. Geef eens aan hoe belangrijk die wedstrijden toen waren, want u verdiende, u verdiende er uh, grof geld mee. Ja. Dat Kunt u nu al vertellen. Uh, uh, ben je kampioenskap en zijn alleen maar de medailles? En, en het verhaal gaat dat u er een huis van heeft laten bouwen? Ja, van het geld dat u verdiend heeft? Ja, met korte baan? Ja, optrijden. ik kan zeggen, een van, van, van de radio of, de en televisie. Maar zo is het er overal niet bij je hoor. <lacht> Voor duidelijkheid. Ja, ja. Mijn voormalige collega Henk die zei dat. Ja, ja, ja, ja, ja de voormalige, die, die kent Die willen het allemaal voorzien. Dier, ja, dat nou, ja, hij... nee, la, la, stop maar. Henk ja. Kok is inmiddels mo bij komen staan. Boed, kom er even bij staan. Je hebt net gezegd, buiten de uitzending, om even een indicatie te geven dat toen gewonnen kon worden in een toch wat armere tijd. Dat je ooit in die strenge winter, 62, 63, 4500 gulden hebt gewonnen. En daarvoor kon jij dat huisje bouwen en hoefde je niet naar de bank. Het, het is helemaal niet erg dat je dat nu ongeveer 40, 50 jaar na dato eens een keer toegeeft. Dat is zo. Ja, dat is toegeven, ik moet je het is, je toch is, Het kan realiteit worden zeggen. ik ben tevreden mee met het huisje. En die nou. woont daar nog steeds? En ik woon daar nog steeds. Ik nou, ben dat is toch een prachtig in... verhaal? Ja, ik ben in, uh, geboren op Kloosterween Wijn, naar de, naar de westkant van Assen. En ik ben in 54 naar Rolden gegaan. En in datzelfde huis woon ik nu nog, zal Zijn de dames er klaar voor? Hé, hey, uit de baan Hé, hey, uit de band! Hey, ja! Rond de klok van half zes wordt er dan toch gestart. Niet iedereen is er nog. Maar rijders als Annette Gerritsen bijvoorbeeld wel. Naar de start. We ben begonnen. Ja, dat dacht ik net eventjes toen je in het ijs kwam. Maar toen had ik de eerste keer gereden, dacht ik, ah, oh, het is wel heel leuk. Van het WK Sprint in Calgary sta je in één keer hier in, in Alteveer. Dat is een overgang. Ja, ik moest, ook, ik had, om heel eerlijk te zijn, nog nooit van gehoord. Ik kom natuurlijk nooit in deze hoek. Maar uh, ja, van het de snelste ijs ter wereld naar, een, naar het ijs met echt alleen maar gaten. <laughs> maar het is wel, ja, het is gewoon wel echt leuk. Dat was Annette Gerritsen. Zij moest al veel moeite doen om hier te komen. Laat staan, Thijsje Oenema, de titelverdedigster. Zij reed vorige week ook in Calgary. Ging daarna naar New York om haar zus te bezoeken en landde vanochtend op Schiphol. Ja, ik land om 11 uur. Ik denk, ja, ik heb een uurtje extra. Alleen dat had ik ook nodig, want vijf en een half uur erover gedaan om hier te komen. Dus toen dacht ik ook van, waar ben ik aan begonnen? En nu sta je hier in een uithoek van Nederland in de kou s'avonds onder het kunstlicht. Ja, je wilt dit niet verdedigen, hè? Ja, nou ik uh, ben al lang blij als ik een paar rondjes verder kom. want Ik moet wel heel erg wennen dat ik weer uh, actief bezig ben op de schaats. Want Dat heb ik ook vijf dagen niet gedaan. En dan denk ik van, Calgary, nou, hier is wel een hele overgang. Je moet uh, ja, gewoon de, de, de drukte goed opbouwen. Lekker rammen en niet 95%. Goed, start, start, start. start. Ja. Jan Niekema, oud sprinter. Dit is het echte werk, hè? Ja, dit is echt het uh, echte werk. Dit is, uh, dit is waar het ooit mee begonnen is. Uh, waar uh, drie, vierhonderd jaar geleden kroegbazen zei van... nou, uh, ik wil uh, op een gegeven moment uh, zien wie de snelste is. En dan is uh, dus er een wedstrijd over, uh, over een klein stukje natuurlijk. Want iedereen moest het kunnen zien. En zo is het, uh, het schaatsen wat we nu doen, hè, de wedstrijdvorm, die is daar eigenlijk een beetje ontstaan. En uh, ja, dat is het, als het dan winter is, is het natuurlijk prachtig om, uh, om daarbij te zijn. Nou, dat Lekker knallen op de korte baan. Alleen maar rechtuit, geen bochten. Altijd makkelijk. En dat was het. NK uh, schaatsen op de korte baan. Lekker natuurreis. Maar verderop in het, uh, in het noorden in Heerenveen... daar wordt de komende dagen ook geschaats, Ook hard, wel met bochten. Wel zonder uh, onder andere Sven Kramer, Jan Blokhuizen... Irene Wust en Diane Valkenburg. Want zonder hen begint morgen het in Heerenveen het NK Allround. Een van de favorieten bij de vrouwen is Marit Leenstra. En Leenstra kwam begin deze week terug van het WK Sprint in Canada... En nu dus weer op het ijs van Heerenveen. Daar waar Bert Maaldering vroeg hoe ze zich voelt. Ja, natuurlijk voel ik me wel een beetje anders. En, uh, ik ben een beetje vermoeid nu, maar ik heb weinig last van het jetlag verder. Ik slaap gewoon uh, goed. dus uh, ja, en Het ijs voelt uh, ook eigenlijk heel goed. Ik heb heel veel druk en uh, ja, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, maar dan de afstanden, want die zijn wel iets langer hier. Is dat een probleem? Ja, dat hoop ik niet, maar... Uh, ja, ik heb natuurlijk de afgelopen twee weken wel iets minder op de duur getraind. Iets minder of helemaal niet? Uh, iets minder. Ik heb wel af en toe uh, nog zo'n uh, intensief duurblokje gedaan. Maar wel iets korter dan ik normaal zou doen en ja, minder. Uh, maar ja, goed, ik denk dat in twee weken dat dat uh, niet allemaal weg is. En die week daarvoor heb ik even iets extra gedaan. Dus ik hoop uh, ja, dat ik die lange afstanden gewoon goed doorkom. Maar is het wel lastiger dan wanneer je niet uh, bij het WK-Sprint was geweest? Of maakt daar allemaal geen bal uit? Nee, het is natuurlijk wel iets lastiger. Je hebt toch uh, ja, ergens anders op voorbereid. En, uh, ja, je bent met je hoofd bij de, bij de sprint geweest en niet, niet echt bij het NK-Round. Dus ja, het is natuurlijk wel even omschakelen. Uh, ja, Maar goed, die anderen zijn allemaal op trainingskamp geweest. En die zijn helemaal uh, ja, drie weken eigenlijk met dit NK bezig geweest. Dus het is natuurlijk wel anders. Ja. Vind je dat je een nadeel bent? Uh, nou ja, ik heb wel natuurlijk op hoogte getraind, en uh, veel snelheid op gedaan. En daarop kwam voordeel voor mee te doen. Ja. En betekent het ook dat je uh, het ook vooral moet hebben dan van je 500 en 1500? Ja, dat is denk ik altijd al zo voor mij. Wat dus, uh, doe je extra? Uh, ja, misschien nu nog iets meer. Ja. Dus, maar ja, ik denk dat, de drie, uh, dat ik die nog wel goed uh, kan schaatsen. En, uh, ja, de 5 kilometer blijft voor, voor mij lastig en hij gaat uh, uh, ja, soms goed en soms ook niet. Dus ja, eerst maar de eerste drie afstanden rijden en dan, ja, dan maar kijken hoe, hoe, hoe het ervoor staat. Wat voor kampioenschap wordt het eigenlijk? Want Wuster is er bijvoorbeeld niet bij. Ja, Volgens mij inderdaad uh, ja, een spannende wedstrijd. Dus ik heb er wel heel veel, veel zin in. Met wie hou jij rekening? Wat, is dat dan Voorhuis uh, vooral? Of waar kijk jij naar? Uh, nou, Voor de titel uh, natuurlijk uh, Linda de Vries uh, Voorhuis. En ik ben wel benieuwd uh, hoe uh, Van Deutje Kom ook rijdt hier. En dan heb je bij ons in de ploeg nog uh, Yvonne. Op het moment, ik vond een auto die op het moment heel goed rijdt. En dan heb je natuurlijk nog, uh, nog een aantal. Uh, ja, die, zeg maar Anouk, uh, van de weide die het EK ook reed. En de, in die ploeg zitten nog meer meiden die uh, goed de ruimte kunnen schaatsen. Dus ja, volgens mij uh, zijn er gewoon heel veel kansen. En is het is gewoon uh, ja, heel spannend. Ik hoor je één naam niet noemen. En dat was de naam van het NK-afstander: uh, Pink bedoel je? Is dat wat? Uh, nou ja. Ze moet heel veel pakken op, uh, Zij is eigenlijk tegenovergesteld van mij, ze moet heel veel pakken op de 3 en de 5. Ik zag je net trainen, was jij al aan het oefenen om bij je coach tussen de benen door te schaatsen? Nee, dat heb ik nog niet geoefend uh, deze keer, nee. Maar dit had ik nog nooit gezien op een training wat je daar deed. Wat, uh, wat deed ik dan? Ik weet het zelf al niet eens meer. Ben dan met je kont op het ijs en dan een soort 1 schaatsen. Oh, <laughs> ja, nee, gewoon een beetje spelen. Ik heb wat een voor, voor een wedstrijd. Oh, ja. En wat betekent dat dan? Speeluurtjes, is uh, gewoon een beetje gekke dingetjes doen, gewoon een beetje... Uh... Ja, een beetje ouderen, een beetje gek doen. Ja, ja. Dus, uh, ja. En is het dan een speeluurtje voor een uh, wedstrijd uh, waar je gaat plaatsen voor het WK? Nee, dat is niet de bedoeling. Als ze zeggen ik, ben ik niet mee bezig. Uh, nee, absoluut niet. Uh, waarom eigenlijk niet? Waarom niet? Uh, voor, voor, mij, voor mij staat uh, junioren WK op de planning. Dus, uh, en dan nee. kan niet allebei? Nee, ja. nee, ik ben er niet mee bezig. Nee, absoluut niet. Want uh, jij was eigenlijk de verrassing bij het NK-afstanden. En daarna geweldig gereden hier uh, in een B-groep bij de World Cup. En daarna waren je je kwijt, geblesseerd. Hoe erg was dat? Nou, hoe erg was dat? Uh, wel zo erg dat ik uh, in elk geval uh, een uh, blokje heb gemist. Een uh, trainingsblokje. Veel, uh, ja, toch al sprongen vermogen. Uh, of ja, vermogen kwijtgeraakt. Veel, uh, ja, een aantal trainingen gewoon niet kunnen doen. Echt een blokje gemist. En. Uh, Daardoor, daardoor ligt de focus nu ook wat meer op de langere afstanden eigenlijk. Ja, want daar moet je het van hebben eigenlijk, tijdens het kampioenschap. Hè? Dat, uh, de 500 en de 1500 zijn, nou ja, 1500 wel. 500 is niet al jou besteed. Nou, nee, op dit moment uh, inderdaad uh, zal, het, zal ik het gewoon... Ja, ligt mijn focus echt bij de lange afstanden. En uh, ja, het is jammer dat ik nou net dat blokje gemist heb uh, door die enkel. Maar uh, ja, dat zei dan zo. <lacht> ik bedoel, ja. Had je anders wel mee kunnen doen voor het kampioenschap en voor eventueel een WK? Nee, daar, had ik, had, ik daar ook niet aan, uh, had ik daar ook niet aan gedacht, nee. Waarom eigenlijk niet, want als je met zoveel overmacht uh, op dat 1k afstand rijdt, dan zou ik zeggen, dan kan dit toch ook? Ja, waarom? Ik bedoel, uh, het zijn alleen maar lange afstanden, hè. Uh, ja, Zo'n zo, zo kampioenschap draait natuurlijk ook op korte afstanden. En, uh, wat je verliest op die korte afstanden, dat moet ik, zou ik allemaal weer goed moeten maken op die lange afstanden. En of dat mogelijk is, uh, ja, dan denk ik niet uh, zomaar, nee. Ben je daar wel mee bezig met die korte afstanden? Train je erop of komt dat helemaal niet door die blessure? Um, ik ben er wel mee bezig, absoluut. Alleen, uh, nou ja, wat ik net al zei, het is wel uh, ja, de laatste tijd gewoon uh, wat minder, minder aandacht aan kunnen besteden, zeg maar. Uh, ja, dat is wel zo, ja. Hey, en als je nou, hè, jij gelooft daar niet in, maar als je nou er toch tussen rijdt, hè, voor een WK-round. Want dat kan zomaar volgens mij. Ga je dat dan rijden? Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht, nee. Je bent er helemaal niet mee bezig, nee, hè? Nee, echt niet. Nee, dat is, uh, dat is iets dat staat, uh, staat helemaal niet in de planning. Ik heb er ook helemaal niet over gehad uh, met mijn trainer. Dus uh, nee, absoluut niet. Zij Piem Kulstra tegen verslaggever Bert Madeling. Met u bijgepraat over het NK Allround. Begint dus morgen in Herenveen. Gaan we het hebben over Ajax. Want Ajax gaat weer een belangrijke week tegemoet. Dinsdag doet de rechter uitspraak in het hoge Beroep. Over de benoemingen van Louis Vergaal, van Danny Blind en Martin Sturkeboom. Als u denkt dat het over voetballen gaat, dan kunt u het vergeten. Nee, het gaat deze kant op. Want die laatste, Martin Sturkeboom, is nu een paar maanden aan het werk. En dat gaat allemaal niet over rozen. Rachter Niemeyer sprak hem vanmiddag uitgebreid. Onder meer over de moeizame relatie met Johan Cruijff en Wim Jonk. En over de intimidatie door zogenoemde supporters... of zogenaamde, moet ik beter zeggen, supporters van Ajax. Nou, Als je midden in de nacht uh, uit uh, een slaap, diepe slaap uh, wakker gebeld wordt... en uh, ik word wakker gemaakt door mijn vrouw... en die geeft aan, uh, ik denk dat er ingebroken wordt in de auto... die langs de rand van het bos staat en uh, je schiet een jas aan en uh, je komt achter de heer langs... en uh, je ervaart wat ik heb ervaren, dat is niet leuk. En uh, dat is uh, angstaanjagend, dat is bedreigend. En uh, zo was het ook bedoeld. En uh, dat is vervelend als je daar weer s'nachts mee geconfronteerd wordt. Hoe loopt zoiets af? Wanneer En hoe is de rust weer teruggekeerd bij u? Nou ja, uh, de rust die uh, keert vrij snel weer terug. Want uh, ja, het gebeurde... Uh, s dus je uh, moet daarna gewoon weer proberen de slaap te vatten. De volgende morgen had ik weer afspraken staan die niet afgebeld konden worden. En ik vloog weer vroeg de deur uit. Dus de echte rust is pas die avond uh, nadat het gebeurd is weer gekomen. Ten meer omdat uh, ja, ik zeg maar op die donderdagochtend daarna. Uh, bij Ajax er nog een keer mee geconfronteerd werd. En gelukkig niet zelf, maar wel vervelend voor Ajax-medewerkers... want die werden er op de toekomst mee geconfronteerd. Is het waar dat de beveiliging is aangescherpt? Dat er nu meer mensen bij de toekomst rondlopen... dan vaak de ene bewaker die er tot voor kort stond? Ja, dat klopt. Uh, heel vervelend uh, dat dat moet. Maar dat is inderdaad waar. Uh, Ajax is wat dat betreft een heel uh, vriendelijk... en vriendelijk mensontvangend uh, bedrijf. Uh, voor die tijd uh, ging dat een stuk makkelijker dan op dit moment. Hoe lang houdt u dit vol? Ik heb een contract voor twee jaar. Dus, uh, en daar zijn geloof ik pas 2,5 maanden van om. Wat heeft u doen besluiten om toch hier in dat onrustige Ajax te stappen? Nou ja, uh, je, je wordt uh, gevraagd om ergens aan mee te doen. Uh, Louis uh, die heeft mijn naam genoemd naar de Raad van Commissarissen... En uh, dat vertelde de raad van commissarissen mij. En dat striltje, hè, want uh, uh, ja, ik loop al lang mee in het voetbal. En als je dan door Louis verhaal uh, gevraagd wordt om, uh, om mee te doen aan iets, uh, uh, dan is dat best leuk. En ook na het gesprek uh, uh, wat ik met Louis uh, heb gehad, een heel uitgebreid gesprek geweest. Ja, werd ik enthousiast over de mogelijkheden die uh, hij zag en die, er, uh, die ik zelf ook wel inschatte, die er zouden liggen. En uh, ja, dat, uh, dat enthousiasmeert je dan. Plus daarbij opgeteld het feit dat u toch uh, geëerd was omdat het om Ajax ging. Grote club, grote naam. Aan de andere kant is natuurlijk meteen het verhaal. Johan Cruijff is hier eigenlijk zonder de toestemming van uh, de instemming van, van Johan Cruijff binnengekomen, Louis van Gaal. Uh, ja, dan wist u toch dat dat tot problemen zou kunnen leiden, kan ik me zo voorstellen. Nou, wat ik uh, zeker niet wist, is dat, uh, dat er hier toch een sfeer hangt alsof. Uh, Ajax van Johan Cruijff is. En dat uh, heb ik wel onderschat, ja. Mag dat naïef genoemd worden? Want iedereen weet dat deze nummer 14, Cruijff en Ajax... Ja, dat is twee handen op één buik, toch? Nee, dat uh, nummer 14 en Cruijff en Ajax... Uh, uh, vier handen op één buik is, dat vind ik ook heel normaal. Hè? Johan Cruijff is een, uh, een icoon. Dat is, uh, ja, dat is het gezicht van Ajax, uh, zowel nationaal als internationaal. Maar uh, of uh, een icoon zich uh, moet gedragen alsof hij eigenaar is van, uh, van Ajax... Nou, dat vraag ik me af. Ik kwam ook een uitspraak tegen en je hoeft niet lang te zoeken om die te vinden. Waar bemoeit die man zich mee? Is er zo eentje? Dat gaat dan over u. Heeft u nog contact met hem of is die lijn inmiddels wel afgesneden? Wat ik uh, uh, daarover kwijt wil is... Uh, ik heb uh, Johan één keer in mijn leven gesproken hier... Uh, uh, toen, die in, toen ik in bespreking was in deze kamer en hij hier binnenkwam. Ik heb hem toen met veel respect heb ik hem benaderd en behandeld. Ik heb een gesprek met hem gehad. Uh, en dat was best een uh, openhartig en eerlijk gesprek. Uh, en nogmaals, ik behandel hem met respect. En ik zou het bijzonder op prijs stellen... als ik ook door hem met respect behandeld zou worden. En dat gebeurt nu niet altijd. Wie is eigenlijk de baas bij AIS momenteel? Er zit een directie, er is een, een technisch hart... Waarbij uh, ja, toch steeds is gezegd uh, dat moet eigenlijk in alle voetbalzaken gekend worden. En ook eigenlijk de eindbeslissing uh, kunnen nemen, de eindbevoegdheid hebben. Ik bedoel, ben, Bent u nou de baas van Ajax of, of is dat toch bijvoorbeeld Wim Jonk? Nou joh, uh, Wim Jonk is uh, zeg maar voor uh, het uh, voetbaltechnisch deel. En uh, de baas bij Ajax, dat is de directie. En uh, die organiseert, die uh, faciliteert, die gaat over geld. Uh, die organiseert. En uh, het voetbaldeel uh, daar is Jonk verantwoordelijk voor. En die geeft aan de directie aan wat hij wil en uh, hoe hij dat wil. En dan gaat de directie die gaat, uh, zorgen dat dat voor elkaar komt. Binnen de kaders waar de directie binnen wil opereren. En lukt dat niet, dan gaan ze met uh, Jonk om de tafel om aan te geven dat het niet kan. En dan geven ze ook de goede reden waarom het niet kan. En dan horen wij binnen de NOS van verschillende kanten toch eigenlijk het verhaal... dat u op de lijn van Gaal zit en Wim Jonk... op alle mogelijke manieren, niet in uw eentje... maar met mensen om u heen, tegenwerkt. U heeft hem op de eerste werkdag ongeveer twee gele kaarten gekregen... waarbij drie keer geel toch echt rood was en ontslag op staande voet. Kunt u wel door een deur met hem dan? Nee, samen niet, want ik ben nogal breed. En, uh, en hij is ook niet een van de kleinste, dus samen door één deur uh, letterlijk niet... Uh, uh, ja, u geeft aan dat het uh, moeizaam gaat... Uh, in de samenwerking met Jonk. Dat zal ik niet ontkennen. En, uh, maar, uh, zeg maar waarschuwingen heb ik inderdaad ook gegeven. Die heb ik, dat heb ik zelf verteld. En dat was ook nodig. Want uh, als ondernemer, zeker u, uh, als je leiding geeft aan een bedrijf... dan geef je niet voor niks waarschuwingen. Um, uh, ik wil uh, Jonk CS wil ik helpen uh, om uh, uh, ertoe bij te dragen dat zij op een hele goede manier uh, hun taak kunnen vervullen. Maar daar heb je wel twee partijen voor nodig. En ik heb stellig het idee dat het niet aan mij ligt... maar dat uh, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Nou ja, misschien is het wel zo, ik denk dat het zo is... en dat hij niet geholpen wil worden door u. Hij wil dat u weggaat, want u frustreert de boel hier binnen Ajax. Dat, dat is eigenlijk het verhaal wat ik toch steeds... uit dat kamp Kruif bij Monden van Jonk ook opteken... Ja, dat ze blindelings de PowerPoint-presentatie van Johan Kruijf volgen, dat is mij inmiddels ook bekend. Maar volgens mij is het nog steeds zo dat binnen de beursgenoteerde onderneming Ajax de directie het beleid bepaalt en de uiteindelijke beslissingen neemt. Het is geen geheim dat hier ook wordt gezegd. Op weg hier naartoe heb ik twee mensen gesproken, fulltime personeelsleden van Ajax. Uit de voetbaltak zeg ik dan maar even, niet de directietak. Die zeggen het is eigenlijk volledig onwerkbaar. Het is uh, niet te doen. Het frustreert elkaar allemaal. Het is uh, totaal onduidelijk wie de baas is. En er is eigenlijk geen fatsoenlijke manier van normaal werken mogelijk. Nou, ik denk dat de buitenwereld dat ook uh, bijzonder graag uh, opklopt. He, want uh, die kranten moeten vol. Uh, de, naar de radio moet geluisterd worden. De televisiezenders er zijn er steeds meer. Dus betekent dus dat er ook steeds meer nieuws gemaakt moet worden. Ik denk dat het, uh, de samenwerking niet optimaal is... Maar er wordt daar echt nog goed gewerkt en goed getraind op de toekomst. En dat de organisatorische kant op de toekomst voor verbetering vatbaar is. Ja, daar wil ik nou met name mijn bijdrage aan leveren. En, maar wil je dat doen, dan heb je twee samenwerkende partijen nodig. En die samenwerking gaat nog niet optimaal. Hoe dicht is hij in de buurt, Wim Jong, van een derde gele kaart geweest? Kortom, vertrek bij Ajax? Nou... Ik heb uh, die confrontatie niet opgezocht, uh, ondanks het feit dat je dat makkelijk kan. Hè? Als uh, leidinggevende heb ik niet gewild. Ik heb, uh, vanaf... waarom, waarom is dat? Want u zegt ik geef hem twee keer geel binnen twee dagen. Dat is fors. Uh, maar die derde keer die zoek ik dan niet op. Kortom, dat durft u misschien wel niet. U zegt uh, twee dagen. Dat heeft u mij niet horen zeggen. En dat is ook niet zo, binnen twee dagen. Uh, ik durf heel veel. En ook uh, dat wat u suggereert. Maar ik wil dat niet. Want waarom zou ik nou zeg maar, iemand die zeg maar, bezig is mee te helpen... dat een stuk verbetering aan te brengen binnen de voetbalvisie van Ajax... die ook door de directie onderschreven wordt. De visie van Cruijff, die in 2009 ook door de directie en door de club omarmd is... Ja? en waar uh, ik ook zeker van weet dat Louis van Gaal die visie niet afwijst... Hè? die gaat met name om het uh, geval van een betere en uh, ja, een structurelere begeleiding van jeugdvoetballers... met een grotere intensiteit aan specialistische trainers. Ja? Die visie die wordt door, eigenlijk door de hele club ondersteund, ook door, uh, door ons... En daar gaat de discussie helemaal niet over. De discussie gaat over macht. Als ik u op de man vraag, gaat Louis van Gaal hier straks de lijnen uitzetten of niet? Wat is dan uw antwoord? Dat weet ik niet. Want uh, uh, aanstaande dinsdag doen die rechters, rechters uitspraak. Laten we nou eens aannemen dat die rechters zeggen dat het niet mag. Dan heb ik hier vanavond uh, bij u gezegd uh, dat het wel mag. En dat hij uh, wel komt. Dus ik weet het niet. Ik ben net zo goed... Uh, ben ik heel benieuwd. Ik ga er wel vanuit als ik kijk naar datgene wat hier gespeeld heeft. Uh, dat wat de Raad voor Commissarissen uh, gedaan heeft. En uh, uh, in verhouding tot uh, het ondernemersrecht, Denk ik dat we, dat we een goede kans maken om te winnen. Nu is de kans aanwezig dat volgende week bij die rechtbank blijkt dat uh, ja, de tijd voor u er eigenlijk wel op zit. Dat, uh, ja, dat die benoemingen niet uh, gegaan zijn zoals ze hadden moeten gaan om het eenvoudig te houden dan is het volgende week klaar hier in Amsterdam voor u of niet? Uh, volgens mij niet, want uh, ik heb hier een interimcontract. Ik ben hier aangesteld door de directie. En als de benoemingen niet door mogen gaan voor de rechter, dan word ik hier geen statutair directeur. Maar ik ben hier wel directeur ad interim, aangesteld door Jeroen uh, Slob en door uh, Henry van der Haat. Maar dan is het toch geen toekomst. En dan vraag ik me nog steeds af eigenlijk waar we mee begon, begonnen zijn. Uh, houd lekker de eer aan uzelf. Uh, u kunt geen goed doen lijkt het wel. Bij een deel van de supporters. Dus ik denk ook bij een heel groot deel wel. Uh, maar waarom laten mensen zich dit allemaal aandoen? Ik bedoel, brengt u dat eens onder woorden als u wilt? Nou ik denk dat dat wel een beetje vechtersmentaliteit is. Als je ergens aan begonnen bent. Uh, dan heb je iets voor ogen. Uh, en uh, ja ik kom uit, uh, uit een uh, groot gezin. Dus ik denk dat wij wel hebben leren vechten hè, uh, in een groot gezin. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat je een vechtersmentaliteit hebt. Maar zei uw vader niet, niet vechten tegen windmolens? Ja, dat, dat, uh, dat heb ik wel van mijn ouders geleerd. Uh, maar ik heb ook wel van mijn ouders geleerd om, uh, om het niet te snel op te geven. En uh, uh, als hier een situatie ontstaat, want daar doel je op waarbij het echt onmogelijk gemaakt wordt... ja, dan moet je jezelf de vraag stellen van uh, ga ik hiermee door? Maar dan heb ik nog wel iemand thuis die mij regelmatig de spiegel voor, uh, voor mijn gezicht houdt... en uh, die me daar wel op zal attenderen en op zal wijzen. Hoe ver is dat nog weg? Dat weet ik niet, want dat hangt een beetje van de... Uh, van het verloop van volgende week af. Dus het wordt volgende week een hele interessante week. Zij zei Martin Sturkenboom van Ajax. Komende dinsdag uh, wordt het vooral spannend... want dan doet de rechter uitspraak in het uh, hoge beroep... over de benoemingen van Louis van Gaal, Danny Blind en Sturkenboom zelf. In Parijs begint morgen het jaarlijkse toernooi de Paris... oftewel het Wimbledon van de judosport. Een toernooi dat vooral draait om kwalificaties voor de Olympische Spelen. Voor Nederland is niet iedereen van de partijen. De ploeg bestaat vooral uit judoka's die de punten nog goed kunnen gebruiken... of die voorbehoud, dan heb je hem weer die voorbehoud moeten tonen. Over het hoe en waarom, dat hoort u van onze verslaggever... ter plekke Matthijs Westraten. Oké, okay, oké, okay, toegegeven. We hebben dit jaar te maken met Olympische Spelen, maar eigenlijk... Is dit het mooiste toernooi van het jaar? Ja, hier komt natuurlijk heel de wereld top. Als je ziet dat er gewoon gewichtsklassen bij zijn met 61 deelnemers. Nou dan zegt dat wel wat als je hier bij de prijswinnaars gaat horen. Als je vanaf de beroemde basiliek Notre-Dame de rivier de Seine volgt in zuidoostelijke richting. Dan kom je al snel in het stadsdeel Bercy. <tied> Stad van de Romantiek doet haar naam eraan, Zelfs bij 7 graden onder nul. Deze straatmuzikanten hebben zich geposteerd aan de voet van Palais Omnispoor. Het decor van de komende twee belangrijke Judo-dagen. Bonscoach van de vrouwen, Marjolein van Une staat er ook op scherp. Althans, Ja, ik ben best, moet ik heel het zeggen, best het af. Het was namelijk een roerige week in judoland. Elisabeth Willeboortse werd bijvoorbeeld door de technische commissie aangewezen voor de Olympische Spelen... ten koste van de teleurgestelde Annika Venemde, die op haar beurt weer protest indiende. Ook was er de zware blessure voor judoka Jennifer Kuipers. En kreeg Gilles Fransen te maken met vervelende familieomstandigheden. Flink werk aan de winkel dus voor Venunen. Ja, daar moet je mee dealen, maar het is niet altijd even makkelijk. Ik ben ook een mens en ik heb ook mijn emoties richting deze mensen. Waar je heel dichtbij staat, waar je continu mee werkt. Uh, ik moet er wel weer mee verder, want we moeten zitten wel in de Olympische kwalificatie. Dus dat moet je toch maar soms op, uh, opzij zetten en doorgaan. Is dat dan gewoon een kwestie van de knop omzetten en gaan? Ja, je weer richten en focussen als een judoer op de mat moet gaan. Focus op pakking en dergelijke is dit voor mij het weer focussen op de, de volgende stap die gemaakt moet worden. Nee. Die ook op scherp staat is Jules Francis. Ze is nog maar 22 jaar en komt uit in de klasse tot 57 kilo. Ik heb de eerste, de eerste pot, heb ik Sarah Loco, Française. dus thuis, thuis publiek heeft ze. Dus dat is al altijd leuk, zeker in een vol Bercy. En ik ga er tegenaan en we gaan zien wat het morgen gaat brengen. En ze staat momenteel mondiaal 19e, een plek bij de beste 14 is goed voor een Olympisch ticket. Nou, dat had ik op het begin van de cyclus eigenlijk heel erg, want toen was ik continu bezig met ik moet punten halen, ik wil graag punten halen, iedereen wil dat. En uh, dan ben je niet meer bezig met je eigen judo. En daar heb ik met Marjolein ook heel veel over gesproken. En met mijn krachttrainer, Han, krachttrainer Hans Kroon. Van, steek die energie, die negatieve energie... niet in die dingen allemaal. Maar doe die energie uh, samenbundelen. En doe dat... Te, zijn uiting, ter uiting brengen uh, in de judo-wedstrijd. En van daaruit... kun je gaan kijken naar de spelen toe. Als je presteert... Ik, ik sta 19e geschoond en ik moet bij de top 14 staan. Uh, is het realistisch? Tuurlijk is het realistisch. Want ik heb 150 punten nodig. Nou, dan win je... Stel, je wint een Grand Prix uh, en je hebt... 350 punten, dus het is heel dichtbij. Maar ik wil me niet gek laten maken. Ik wil gewoon partij voor partij, toernooi voor toernooi. Ga ik het aanzien. Ik ga 100%, 200% eruit halen wat erin zit. En aan het eind van, de, van het traject gaan we zien of ik weer naar Londen mag gaan of niet. In theorie kun je een hele gekke situatie krijgen. Dat je morgen bij de eerste zeven terechtkomt en je kwalificeert. Maar dan die punten nog. Hoe lastig is dat, zo'n situatie? Nou, daar denk ik eigenlijk niet echt aan. Kijk, natuurlijk, ik, ik, ik kan er ook wel aan denken. En ik begrijp ook uh, dat iedereen zo denkt, ook met die punten. Maar ik, uh, ik weet dat ik moet presteren om uh, naar Londen te kunnen. En Londen is voor mij het belangrijkste. Zou, als ik Londen zou halen, zou het top zijn. Dan zou ik die ervaring meenemen. Je gaat natuurlijk ergens voor. Zou ik Londen niet halen? Nou, heel jammer. Maar dan hoop ik over vier jaar Rio te staan. En dan ook echt te staan voor 100 Omdat ik voor goud kan gaan. Stap voor stap. Dat is wel het mijn op dit moment. Ik wil de l'amour, de joie, de la bonne humeur. Het is Wat moet ik je wensen? Veel plezier of veel sterkte? Allebei. Want als je geen plezier meer hebt, dan komt dat andere er ook niet uit voort. Bij deze: Dankjewel. Zo'n 600 judoka's uit 100 verschillende landen zullen hier de komende twee dagen op de mat verschijnen. Maar slechts 13 daarvan zijn Nederlands. Statistisch gezien wordt het dus lastig, zou je zeggen. Maar met het Nederlandse judo weet je het maar nooit. Ademain. Judo toernooi. Het leukste toernooi hoort u de komende dagen in Parijs. Het was een bijzondere avond voor Gerald Sibon. Hij viel in bij Heerenveen tegen Rode JC... maakte binnen twee minuten de gelijkmaak. En dat bleek ook meteen het keerpunt in de wedstrijd... want het werd uiteindelijk 4-3 voor Heerenveen. Frank Wilaert in gesprek met Sibon. Gerald, zit op de bank, kijkt de eerste helft. Wat denk je dan? Uh, ja, eigenlijk denk je van... Uh, we hadden er wel iets meer kunnen maken. Maar ja, je hebt ook zoiets van... we hadden er ook wel wat meer tegen kunnen krijgen... En, uh, ja, dan ga je natuurlijk van het goede uit. En dan, uh, ja, dan ga je eigenlijk met een beetje uh, een nagevoelde kleedkamer in. Want het was een foutenfestival dat, uh, met als gevolg dat er ontzettend veel open kansen waren. Ja, uh, dat is waar. Nou ja, kijk, uh, Roda speelt voor ons lastig voetbal. En ik denk dat wij voor Roda lastig voetbal spelen. Dus uh, we kunnen hoop creëren. En uh, dat hebben we ook gedaan bij de partijen. En, ja dan, dan krijg je een mooie open wedstrijd, zoals vandaag. Mooi. Het was in ieder geval uh, aantrekkelijk. Ja, laat ik het hartverwarmend noemen, vandaag niet onbelangrijk. Nee, dat klopt. Nee, dat is waar. Voor jou niet onbelangrijk dat je nog even uh, uit de kleren mocht... nog even echt warm mocht worden uh, vanaf de bank. En belangrijk ook, door die goal te maken. Ja, nou ja, rode was me nog niet gelukt. Dus uh, eindelijk... Uh, nou ja, het is... Uh, ja, dat was nog een beetje verwarring bij, bij Roda achter die, omdat ik net in het veld stond. Dus ze dus wisten niet, geloof ik, wie uh, die mij moest dekken. Dus ik was een beetje vrij en het viel allemaal precies goed. Dan zeg je, tegen Roda was het nog niet gelukt. Heb je een lijstje met uh, clubs die je moet afstrepen om nog goals tegen te maken? Ja, niet meer. In Nederland niet meer. Okay, dus dit was hem? Ja, gelukkig wel. Ik kan nu, uh... Ik kan nu weer de schoen aan de wiel hangen en wijzen naar is, is dat ook iets waar je aan denkt op het moment dat je maakt zo? Die streep ik door? Nee, nou ja, ze hebben me vooraf op geattendeerd. En uh, toen uh, ja, dacht ik van nou ja, dat zal wel de laatste kans zijn. Want, uh, of een van de laatste kansen. Nou winnen jullie uiteindelijk met 4-3. Is dat natuurlijk prettig, maar 4-4 was misschien wel eerlijker geweest gezien de wedstrijd en hoe het allemaal verlopen is. Ja, nee, ja, kijk, euh, de laatste vijf minuten hebben we een paar hachelijke momenten voor ons eigen doel. Maar dat was, wat ik net al zei, ook voor het doel van Roda. En, euh, nou ja... Ik denk dat we twee keer verdiend gewonnen hebben van Rode uit en thuis. Diezelfde Sibon vanavond, belangrijk voor Heerenveen in die winstpartij tegen Rode JC. Aan de andere kant deed aanvallen Sanarib Malki ook zijn werk voor de Limburgers, want de Syriër maakte R2. Maar ja, dat was dus niet genoeg. Frank Wielaert sprak ook met hem. Wat een bizarre avond was dit. Ja, maar niet heel bizar. Ik denk uh, twee weken geleden in NADO, het was een beetje dezelfde, maar ja... We beginnen slecht de wedstrijd. Ze doen 1-0. En na dit komen we komen altijd op het resultaat. En we begonnen heel goed de tweede helft als we scoren. De, wanneer we scoren 2-3. Maar ja, nadat uh, we verloren met 4-3 is uh, jammer uh, voor ons. Um, het was een hele open wedstrijd die uiteindelijk alle kanten op had gekund. Dus misschien was het een gelijkspel... Wel zo eerlijk geweest en jullie hebben daar de kansen nog voor gehad, tot diepe blessure tijd. Ja, zeker. op De laatste vijf minuten. We moeten nog scoren, maar ja, dat is de klinische verschillen tussen ons en Erwin. We scoren vier en we scoren alleen drie. Dan blijft de schrale troost over van wel de mooiste van de avond maken, want die hakbal was ja, bijna onmogelijk. Iedereen was de bal kwijt, alleen jij wist nog waar die was. Ja, ik heb de bal was goed gewaald en ik probeer zo en het was binnen in de net. Ja, toen was hij dus binnen in het net. Malki maakte er twee voor Roda. Maar zoals gezegd, het was niet genoeg vanavond. Langslijn zit erop voor deze uitzending. Morgen, natuurlijk, een nieuwe langslijn het Sportforum. Half vijf hier op deze zender. Onweer met uh, Tom Boot, Vaste gast natuurlijk. En zometeen op Radio 1 met het oog op morgen. Ik zag Alexander Pechtels voorbij lopen, Kees van Koten. Schijnt ook te komen. Oh, en Thijs van der Brink. Daar is hij. Zometeen hier op Radio 1. Sport op radio 1. Zondag om kwart over twaalf Het Enga schaatsen all round. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. En verder de Divisie. Ajax Utrecht. Oh, het een de graafschap 20. En het doelpunt van de Graafschap NEC Feyenoord. Met het voorzet en die bal zit erin. Hier Raakles PSV. Daar is de kopballen daar... 5, LKC. En dan probeert hij het met links vanaf, want dan heeft hij peng. En ook badminton, judo en tafeltennis. NOS Sport en de PEF-tribune. Zondag, rond kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.